Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Egypte tussen aanhangers van de moslimbroederschap... en hun tegenstanders zijn volgens persbureaus vier doden gevallen. In Cairo raakten duizenden aanhangers van de afgezette president Morsi... in gevecht met hun tegenstanders toen ze het Tagirplein op probeerden te komen. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te jagen. Volgens correspondenten van buitenlandse persbureaus... werd er vanuit militaire voertuigen geschoten op betogers. Het Witte Huis zal een wetsvoorstel steunen om de ambtenaren toch te betalen... die nu door de shutdown sinds dinsdag gedwongen onbetaald thuis zitten. De ambtenaren zitten verplicht thuis omdat de Republikeinen en de Democraten... het niet eens werden over de financiering van de federale overheid. Als de wet wordt aangenomen krijgen de ambtenaren met terugwerkende kracht... toch hun salaris. Henk Krol overweegt als bestuurslid actief te blijven voor 50PLUS. Dat met meldt RTL Nieuws. En volgens RTL Nieuws sluit Krol ook niet helemaal uit... dat hij lid blijft van de Tweede Kamerfractie. Krol slapte vanmorgen op nadat een schandaal... met pensioengelden bekend was geworden. Volgens een peiling van Eén Vandaag... is de potentiële aanhang van 50PLUS daardoor gehalveerd. Vanaf volgend jaar mogen er geen dieren meer... in de etalage van een winkel worden gezet. Dat moet voorkomen dat dieren in een opwelling worden gekocht. Het is dan ook niet meer toegestaan huisdieren te verkopen aan kinderen onder de 16. Verder wil staatssecretaris Dijksma samen met de sector... het fokken van gezonde dieren stimuleren. In de eredivisie heeft Twente zijn koppositie versterkt. De Enschede'ers versloegen in Leeuwarden Cambuur met 1-0. Het doelpunt werd vlak naar rust gemaakt door Luc Castanjes. Het weer...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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. De Nederlandse volleybalmannen wonnen eenvoudig van Zweden... op het wk kwalificatietrooi in Almere. En Daarmee zijn ze door naar het volgende kwalificatietournooi in januari. Maar hoort Nederland wel thuis op een WK? Daarover de bondscoach Edwin Benne. Het is niet zo dat, we, ja, dat wij vinden dat we daar thuis horen op basis waarvan. Het is op basis van... Ja, je hebt er recht op als je het kwalificatietoernooi hier nu winnen afsluit... en het volgende ook weer kwalificeert, dan hoor je daar. Memphis Depay van PSV zit bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Voor de wk kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije en Turkije. Bondscoach van Gaal over die keuze. Gaat natuurlijk weer een, een eendags vlieg kunnen kiezen. Maar ja, dat is niet de bedoeling. Dus ik dat kies... vind je hem niet? Nee, dat vind ik Depay niet. En FIFA Buis Blatter reageerde op de onrust rond het wereldkampioenschap in Qatar... In 2022. Onrust over bijvoorbeeld het nieuws dat gemiddeld elke dag een dode valt bij de bouw van de stadions. Tja, de lokale arbeidsomstandigheden, daar kan de FIFA zich volgens Blatter niet mee bezighouden. Wat de arbeidsbedingingen in allen landen der wereld aanbelangt, is het niet een opgave of een controlarbeid de FIFA. Dat kunnen we niet overnemen. En dan gaan we naar Leeuwarden. Koploper Twente won daar van Kambuur 1-0. Werd het nog niet mee. Ik denk niet dat je nog lang terugdenkt aan Kambuur FC Twente. Statistieken bijschrijven en snel vergeten. Hè? Ja, het was klinisch. Dat uh, kon je eigenlijk al zo'n beetje na de 1-0 van, uh, van Twente concluderen. Toen kreeg je al het gevoel, vijf minuten na rust, goede uitgespeelde combinatie op links. En uh, ja, de goal van Castaños, toen had je al het gevoel van, nou oh ja, Twente zal niet heel veel extra gaan laten zien. Want daarvoor heeft het te weinig geboden in de eerste 45 minuten van de wedstrijd. Kambuur was toen echt bij machten om mee te gaan met FC Twente. Gesteund door het publiek, 10.000 man, avondwedstrijd, sfeer. Uh, en wat schoten, met name van, van hem ook uh, een kans voor Bakker na een dik half uur spelen. Waren niet momenten dat je dacht schoten met name vanaf de flank een beetje. Ze moeten erin aan de andere kant als je een resultaat wilt halen tegen de koploper van uh, de eredivisie wat Twente was en is. Dan moet er toch een keer een bal in. Dan staat het even anders met het inbrengen van Mokhtar. Zo aan het begin van de tweede helft die ook op links invalt. Ebencilio dan op het middenveld. Misschien weten ze niet helemaal precies wie wie moet pakken. En uh, dan gaat de bal erin via Castanjos die zich goed vrijmaakt. Handige voetbeweging. En dan uh, weet Twente eigenlijk al bijna zeker dat er drie punten binnen zijn. Wat je wel kunt zeggen, en dat is een beetje wat jij op doelt. Er is wel erg weinig geboden vorige week. We gingen er goed voor zitten. 5-0 thuis tegen Groningen. Met een hele goede Egan. Uh, die wordt vandaag al in de rust gewisseld. Was niet bij machten om het spel naar zich toe te trekken. En ook mensen als, als Tadic, toch ook Castanjos, die hadden het eigenlijk allemaal uh, niet echt. Het ging goed tot aan het strafsopgebied. Cuchérez werd wel in toom gehouden. Toch de man ook van de paasjes. Een van de hoor op het middenveld bij Twente. Maar uh, nee, dan, dan verwacht je toch eigenlijk wat meer. Aan de andere kant zullen ze misschien denken... Cambuur heeft vier keer de nul gehouden. Heeft hier een keer gelijk gespeeld tegen NAC. Twee keer ook uh, gewonnen. Dick van FC Groningen. Prima uh, 1-0 maken en uh, de boel maar dicht houden. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Want Cambuur heeft behouders een schot in de slotvaten van, uh, van Rietsmaier En nog een keer een poging van afstand. Ja, ook te weinig geboden om echt te mogen zeggen... wij hadden hier iets verdiend. Maar... Dat is net iets anders. Het had wel gekund vanavond tegen Twente. Uitstekend doelsaldo voor de ploeg uit Enschede, plus 17. Dan komen normaal gesproken de achtervolgers die wel gelijk in punten kunnen komen. PSV en Heerenveen het niet aan. Die saldo zijn uh, aanzienlijk minder. Dus Twente doet hele goede zaken en Twente boekt een... Uh, Nee, geen gestolen overwinning, maar wel om dat woord nog één keer, keer te gebruiken. Een klinische overwinning. En dat betekent volgens mij vooral zonder Franje, Ronald. Dankjewel, Ragnar. Uh, nu al één afgelasting dit weekend in de Eredivisie. ADO Den Haag tegen Veen gaat morgen niet door. Uh, dus Veen kan helemaal niet op gelijke hoogte komen. Vanwege het slechte veld daar in Den Haag. Vitesse klaagde daar afgelopen woensdag al over. Uh, toen speelde het uit tegen ADO Den Haag. Nu keurt de KNVB het veld dus wel af. De algemeen directeur van ADO Piet Jans baalt ervan. Het was natuurlijk niet echt reclame voor ADO als je op zo'n veld loopt te voetballen. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat we nog tegen Herenveen ook zouden kunnen voetballen. En dan een aantal weken hier niet in het stadion komend. En dan hopen we dat het goed zou komen, maar helaas. Maar ja, Jansen, is het wel eens met de beslissing van de KNVB? Er is een onderzoek geweest door de ISA, die werkt veel voor de KNVB. En die hebben aangegeven van ja, het veld is toch te hobbelig. Veel gevaar voor blessures voor spelers. Ja, als dat de conclusie is, dan moet je eigenlijk ook wel met elkaar zeggen... dan gaat het niet door. Ja, uh, over drie weken heeft ADO de volgende thuiswedstrijd. een lastige situatie. Dus hoe moet het nu verder? Ja, ik moet er gewoon zakelijk in zitten. Ja, en dat is ook met uh, van wie is verantwoordelijk... voor het aanleg van een uh, nieuw veld, dat is de gemeente. En als ik heel veel geld uh, in de kast had liggen... dan zou ik zeggen van we gaan het gewoon helemaal zelf doen. Maar dan haal je ook de verantwoordelijkheid naar je toe. En zakelijk gezien kan dat niet. Uh, maar het liefst zou ik zeggen de minste risico's zijn uh, kunstgas. Zorg dat er over drie weken een goed kunstgasveld ligt. Met de KNVB in gesprek gaan om de, de keuringstermijnen te verkorten. En uh, dan heb je kunstgras. En ik moet zeggen, ik heb nou pas weer een aantal wedstrijden... op kunstgras meegemaakt. Dat is vele malen beter dan waar we nu mee bezig zijn. En uh, Piet Jansen heeft meteen uh, gehoor gekregen bij de gemeente. Want vanavond al kwam het nieuws dat de huidige grasmat eruit gaat... en dat er kunstgras voor in de plaats komt. Met bovendien de belofte dat het nieuwe veld er binnen drie weken is. En dan moet ADO de volgende thuiswedstrijd spelen. Morgen dus geen ADO Den Haag tegen Heerenveen... een wedstrijd die voor kwart voor zeven morgenavond op het programma stond. En dan het Nederlands Elftal. Een paar opvallende namen in de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal... voor de komende wk kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije en Turkije. Memphis Depay van PSV debuteert. Gregory van der Wiel is door Van Gaal voor de eerste maal opgeroepen sinds lange tijd. En Nigel de Jong keert terug. En ook bij Oranje geen kennis van meer, maar wel Jasper Sillissen. We gaan het allemaal bepraten met Arno Vermeulen... Chef voetbal bij de NS: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Welke naam vind jij nou het opvallendst? Die van De Pai? Ja, dat is misschien wel Depay. Hoewel ik vind dat er eigenlijk niet eens zoveel echte verrassingen zitten in deze selectie. Maar oké, okay, als we dan aan een uitpikken, dan is het wel Memphis Depay. Uh, waarom? Omdat het natuurlijk een hele talentvolle jongen is. Dat weten we al een tijdje. Maar we dachten van, uh, is die al klaar voor het Nels elftal? Hij speelde gisteren heel goed met PSV. Mooie treffer, maar dat speelde niet mee in de overweging van Van Gaal, want hij was al eerder geselecteerd. Maar het heeft natuurlijk te maken met de problemen die Nederland op de flanken een beetje heeft. Uh, Schaken is afgevallen. Die was bij Feyenoord al op de bank terechtgekomen en minder in vorm. Uh, er zijn en blessures bij spelers als Elia. Althans, die zien we bijna nooit. Die is dan wel weer fit en dan speelt hij weer, maar er zit geen lijn in. Uh, Ola John, die bij Benfica er niet bij is. Dus hij zoekt naar uh, goede vleugelaanvallers... en hij vindt Depay er één van. Nou, je zegt het al, de selectie van Depay heeft eigenlijk niks te maken... met zijn prachtige doelpunt van gisteravond. Dat zei hij van gaaf vanmiddag ook. Laten we even luisteren naar de bondscoach. Nee, hij was al van tevoren gekozen, hoor. Nee, de paai is eigenlijk te vroeg, vind ik zelf. Die had eigenlijk bij Albert moeten spelen. Maar? Maar ik heb geen andere smaken. En dat is het. Ik moet soms beslissingen nemen... omdat ik geen andere spelers heb... op het niveau waarvan ik denk dat ze moeten komen. En met de paai heb ik wel een speler voor de toekomst. Dus ik had natuurlijk weer een, een eendags vlieg kunnen kiezen. Maar ja, dat is niet de bedoeling. Dus ik dat vind je hem niet? Nee, dat vind ik uh, de paai niet. Uh, die moet nog wel groeien, vind ik. Maar uh, die zal ongetwijfeld gaan groeien. Denk ik. En dan een andere opvallende naam, Gregory van der Wiel, die is er voor het eerst bij onder vergaal. Terwijl het toch een typische vergaalvoetballer is. Nou, ik denk wel dat hij daaraan voldoet, dat denk ik ook. Uh, maar uh, daar voldoet uh, Jan Maat ook aan en Verhaag ook. Dus. Uh, op dit moment uh, zijn er deze drie spelers uh, die op deze positie uh, gaan vechten. En voor Verhaag, uh, die moet nu even in de wachtkamer. Want ik wil Van der Wiel inderdaad zien. Arno, uh, Van Gaal klinkt nog wat terughoudend. Maakt Van der Wiel echt een goede kans om mee te gaan naar Brazilië? Ja, dat maakt hij zeker. Want hij heeft uh, kwaliteiten die inderdaad... dat is gebleken natuurlijk in het verleden... want hij komt natuurlijk niet uh, voor de eerste keer bij het Nederlandse hoofdtal... die op een WK voldoende kunnen zijn. Uh, hij is snel, uh, hij is een aanvallende rechtsback. Nou, dat willen we met het Nederlandse Oftal. Dat wil ook Van Gaal. Het grote probleem was... er is Van Gaal vaak aangerekend dat hij hem niet bij het Nederlandse hoofdtal haalde. Hij speelde niet vaak nog bij PSG. Althans, niet in een serie. Van Gaal zei letterlijk... hij heeft nu voor het eerst vijf wedstrijden op brei in de basis gestaan. Bij PSG had je uh, Jallet, Dat was de aanvoerder aanvoer was de rechtsback toen Van der Wiel kwam. En die heeft hij er eerst uit moeten spelen. Dat is wel nu zover. Hij is nu wel van vaste waarde. Nou, ze hebben hem bekeken op het niveau van Champions League. Dat is het hoogste niveau in Europa. Ook daar doet hij het goed. Dus komt hij terug bij het elftal. Het ligt natuurlijk aan Van der Wiel zelf... hoe hij het bij Paris Saint-Germain blijft doen. Maar hij is absoluut een potentiële rechtsback... samen met Jan Maat eh, bij het elftal, Hoewel ze wel eh, hetzelfde type spelen zijn. Hè. Allebei aanvallend. Terwijl Van Gaal in het verleden heeft gezegd... ik wil juist met Verhaag ook een ander type rechtsback... in mijn selectie hebben... Verhaag verdedigend wat sterker, aanvallend wat minder. Maar uiteindelijk, als Van der Wiel dit jaar alles speelt bij Paris Saint-Germain... gaat hij vast ook mee naar het WK-voetbal. En wat moeten we nou denken van de keuze van Nigel de Jong? Vergaal zei eerder nog dat hij dit type voetbal eigenlijk helemaal niet nodig heeft in zijn spelwijze. Toch is de jongen nu bij. Wat zegt dat over zijn kansen? Ja, van Gaal heeft daar een tactische onderbouwing bij gegeven. Hij zegt Hongarije speelt met twee spitsen. Uh, moet iedereen even bij de les blijven, het is een tactische uitleg. Maar dan vindt hij uh, de Jong wel een speler voor het Nelsen-Aftal. Want dan krijg je de situatie dat de links- en de rechtsbek uiteindelijk bijna op het middenveld spelen. Dat je met twee centrale verdedigers speelt... en met een verdedigende middenvelder ervoor. En dat is op het lijf van de Jong geschreven... zoals je eigenlijk bij Milan speelt. Dat betekent wel weer dat als je een andere tegenstander hebt... zoals trouwens straks Turkije... zoals de meeste landen met drie spitsen... en met bijvoorbeeld de nummer tien dat dan in de denkwijze van Vergaal de Jong eigenlijk geen plaats in het heel zelftal kan krijgen. Kortom, ja, hij, hij wordt een soort van specialist die je in bepaalde situaties uh, kunt inzetten... en de vraag is of dat straks belangrijk genoeg is om hem mee te nemen naar het WK. Dus dat is toch nog twijfelachtig wat zijn toekomst bij Oranje is. En dan de keeperswissel natuurlijk. Hè? Uh, Jasper Cillessen neemt de plaats in van Kenneth Vermeer. Eerst bij Ajax, nu ook bij Oranje. Is dat logisch? Nou ja, Van Gaal had Vermeer al uh, niet meer bij het Nederlandse alftag gehaald. Hè. Hij was dus eigenlijk uh, Frank de Boer uh, te snel af. Um, hij heeft al eerder laten weten aan Vermeer, uh, toen hij er wel nog bij was... dat hij vond dat het minder goed met hem ging. Kortom, hij heeft eigenlijk wel aangekondigd dat de kans erin zat... dat hij hem niet meer zou selecteren. Nou ja, nu kon hij hem bijna niet meer selecteren... door de ontwikkelingen bij Ajax. Dus dat is op zichzelf... Heel logisch, heel legitiem. Um, verder moeten we ons realiseren dat we steeds een keepersprobleem hebben in het Nederlandse elftal. Vooral door blessures. Stekelenburg, niet fit bij voelen, speelt niet. Krul, net terug hè, in Engeland, want ook hij was lang geblesseerd. Nou ja, en dan kom je bij Silissen. die eerder meeging op de Tour in Azië... waarvan Van hem heeft meegemaakt. Hij heeft toen ook aangegeven dat hij gecharmeerd van hem is. Ja, en nu die bij Ajax onder de lat staat... is het eigenlijk voorkomen logisch dat hij hem erbij haalt. En dan mag hij het uitknokken met bijvoorbeeld vorm... die het wel goed doet in Engeland. Dus het is een logische ontwikkeling dat hij nu Sillissen erbij haalt. En ook Silissen is een keeper dat als hij gaat spelen bij Ajax... met zijn lengte, met zijn manier van keeper... ja, dan zou hij wel ver kunnen komen. En dan nog even die laatste twee wedstrijden. Eerst tegen Hongarije, volgende week vrijdag... en de dinsdag daarna tegen Turkije. We zijn al geplaatst, dus eigenlijk een ideale gelegenheid... om te experimenteren. Maar ja, we moeten die wedstrijden ook gewoon winnen... vanwege de plaats op de wereldranglijst... die weer van belang is voor de loting op het WK. Nou ja, Het is toch wel handig om te zorgen dat je bij de eerste zeven bent op die wereldranglijst... en dan met Brazilië erbij geplaatst gaat worden. Dat weten we niet helemaal zeker, want de FIFA maakt nog niet bekend met welke criteria ze aan de haal gaan. Maar laten we dat maar als uitgangspunt nemen. Dus Nederland bij de eerste zeven. We staan nu negende, dus moet je winnen van Hongarije en ook wel eigenlijk van Turkije om daar kans op te maken. Dus dat is een extra stok achter de deur. Van Gaal deed er een beetje nonchalant over, die zei... ach. Laatste toernooi, vier jaar geleden, zaten we uiteindelijk ook weer in de pool des doods. Hoewel, dat viel eigenlijk wel mee. Kortom, het is niet zo dat hij er niet van slaapt. Maar het uitgangspunt voor Nederland is twee keer winnen. En proberen zoveel mogelijk zelf in de hand te houden... om een goede uitgangspositie te hebben straks op dat wereldkampioenschap. Arno Vermeulen, bedankt. Met ever changing moods. Op een FIFA congres in Zwitserland heeft voorzitter Blatter gezegd dat er voorlopig geen besluit komt over het WK 2020 in Qatar of dat in de zomer of in de winter wordt gespeeld. I have only said we will not make the decision before we have launched and finished the World Cup 2014. It can be end of 14, beginning of 15, but it can not be later than 15. Hooguit in 2015 wordt er dus beslist uh, op zijn laatst. Blatter gaf bij een vraag van een Duitsstalige journalist aan dat hij al veel eerder over de hete zomers in Qatar had moeten beginnen. Dat met de hitte, dat hebben ze, hebben ze absoluut recht. En ik zeg het nog eenmaal, we hadden vroeger over hitte spreken kunnen. Hij voelt zich verantwoordelijk dat er niet eerder een besluit over is genomen. We could have made this declaration that it's too hot a little bit earlier. I take it on my uh, on my responsibility. Er is meer ophef over Qatar dan over, het, uh, over de hoge temperaturen. Bijvoorbeeld over de Nepalese arbeiders. Die zijn overleden bij de stadionbouw. Maar dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de FIFA, vindt Blatter. Wat arbeidsbedingingen in alle landen van wereld aanbelangt... is het niet een opgave of een controlearbeid van FIFA... Dat kunnen we niet overnemen. Volgens Blatter kan de FIFA dus niet veel doen. Pas als misstanden aan het licht komen kan de voetbalorganisatie misschien helpen. En uh, we kunnen niet in deze zaken ingrijpen. We kunnen nur dan iets doen, wanneer we merken zien of horen. En dan kunnen we zeggen, dat stemt niet. We willen helpen. Sepp Latter, de hoogste baas van de FIFA, de internationale voetbalorganisatie. FC Utrecht heeft deze competitie nog geen uitwedstrijd gewonnen. Zondag wacht in Amsterdam de landskampioen Ajax. En de kans dat daar drie punten worden veroverd is niet groot... want de ploeg van Jan Wouters kan met veel blessures en bovendien met schorsingen. Toch is er hoop voor Utrecht, want het beschikt sinds dit seizoen over een nieuwe topschutter. De Belg, Steve de Ridder. Daarnaast bewees doelman Robin Ruiter zijn vorm in de thuis werd tegen Roda, die vorige week in 3-3 eindigde. Floris van Oorn zocht beide steunpilaren op... om vooruit te blikken op de kraker tegen Ajax. De ridder kan terug naar Torrenstraat. De ridder, dat kan ook. Van de zon. Stief, die jongen, die afkomstig in Zuid-België... Hij heeft hier in Nederland gespeeld voor de Graafschap. Het is een jongen die heel veel sleurt en heel hard werkt voor het team. Dit is de eerste goal van Roda en hij maakt nee, bijna een eigen goal. Dan gered, de Rijk en Ruiter en nog een keer Ruiter. Een keeper uh, voor mij is een goede keeper als hij, als hij geen gekke dingen doet en als hij de ballen pakt wanneer hij de ballen moet pakken. Uh, ik denk dat Robin dat wel typeert. Ja. Als hij deze lijn weet door te trekken, dan uh, gaan wij heel veel plezier aan hem beleven. Robin Ruiter, Christian Nemert. Tweede goal voor het En de Utrechters vinden dat alsnog gerechtigheid. Robin Ruiter stopt de bal vanaf 11 meter. Afgelopen zaterdag tegen Rodi EC was je de uitblinker. Maar het wordt 3-3. In hoeverre kan je dan nog genieten van zo'n wedstrijd? Nou, wat je zegt, het is, het is zuur dat je alsnog drie goals tegenkrijgt. Maar uh, ik ben wel realistisch genoeg om dan te zien dat het ook meer had kunnen zijn dan drie. En uh, ik doe mijn uiterste best om het aantal tegengoals uh, te beperken. En afgelopen zaterdag was dat, uh, ja, kon ik er niet, uh, niet meer tegenhouden dan, uh, dan dat ik gedaan heb. En, uh, dat je dan voor drie, uh, drie goals onder orde krijgt is zuur. Maar uiteindelijk ben je blij dat je met een puntje van het veld staat. Het is 1-0 geworden voor FC Utrecht in de wedstrijd tegen RKC. En het doelpunt komt op naam van de Belgische spits, Steve de Ridder. Hij pakt de bal Steve goed. Steve de Ridder, op het... sinds deze zomer in Utrecht. Hoe bevalt het hier? Ja, fantastisch. Vanaf de eerste dag voel ik me meer uh, me thuis. En, uh, je mag niet vergeten dat ik de laatste twee jaar uh, altijd heb moeten vechten om, om, om mij te bewijzen. En dan toch mijn kans niet te krijgen. En, uh, hier had ik me vanaf de eerste dag gewaardeerd gevoeld. En, uh, ja, dat is gewoon een fijn gevoel als voetballer als je vertrouwen voelt. En als je, als je belangrijk kan worden voor een team. En, uh, ja, ik denk dat ik uh, dat momenteel wel doe. Dus uh, ja, alleen maar mooie woorden voor deze club.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 Ik heb drie of vier jaar bij de graafschap gespeeld en Utrecht is eigenlijk een beetje de graafschap in het, in het groot zeg maar. De fans uh, verlangen ook uh, hard werken en uh, doen maar lekker normaal en uh, ik denk dat, uh, dat Utrecht daar uh, ook een voorbeeld van is. Wat is jouw rol in de ploeg? Ja, belangrijk zijn voor het team, kansen creëren voor mezelf, voor het team, assisten, doelpunten, bal vast zijn, ja, alles wat de spits moet doen. Voorzet Boerrichter en Sanne! Ruiter met een redding van uh, nou, een meter of drie, denk ik. Ja, wat een goed optreden van die Utrecht-keeper. Sleept zijn helft al hier doorheen. Waarom zijn die wedstrijden tussen Utrecht en Ajax altijd zo spectaculair? Ja, het is toch altijd wel een beladen wedstrijd. Uh, het is, in principe zijn we buren natuurlijk. Het, uh, het ligt uh, het is het, uh, 20 kilometer verder. Dus uh, ja, de, de, de voor de fans is het ook heel erg beladen. En daardoor wordt er ook heel veel aandacht aan deze wedstrijd gegeven. En voor, voor elke club is het denk ik leuk om tegen een, een titelkandidaat te spelen. Dus ja, dat geldt ook voor ons. En uh, ja, wij kunnen daar eigenlijk vrijheid spelen en hopen, hopen drie puntjes mee te pikken daar. Waar is Ajax te pakken? Nou, ik bedoel, ze hebben nu al een goede wedstrijd in Europa gespeeld. Maar je zag wel de, de laatste weken dat ze een beetje zenuwachtig waren. En dan bedoel ik ook achterin. Dus uh, ja, ik denk dat er daar wel kansen liggen. Zoals je weet is het tegen ons altijd lastig voor hun en, uh, ja, in de arena kunnen wij altijd gewoon uit spelen. En ook, de, ook deze zondag. Dus ik verwacht dat, uh, dat het een, een boeiende wedstrijd zal worden. En uh, natuurlijk, we zullen het allebei moeilijk krijgen. En ik hoop dat wij gewoon uh, aan het langste eind gaan trekken. 2-0, Utrecht AZ. Weer Stiefde Rinnen die op het juiste moment niet buitenspel wordt gelanceerd. En dan nog met Esteban eigenlijk best cool blijft en de bal eronder doorschuift. Utrecht AZ 2-0. Utrecht staat nu 14e. Dat is te laag voor deze club. Merk je wel dat er een, een soort progressie is? Nou ja, goed. Uh, we hebben thuis nog niet verloren. Dus uh, ik denk dat op, dat op zich uh, thuiswedstrijden wel uh, heel belangrijk voor ons zullen worden. En dat we daar ook heel veel punten zullen, zullen pakken. En de laatste weken hebben we sowieso heel wat meer punten genomen. Maar uh, ja, ik denk dat er zeker een, een evolutie in zit. Vorig jaar zijn we ook matig begonnen aan het seizoen. En je hebt gezien uh, ja, waar dat is geëindigd. Dus uh, ik verwacht ook dat we met deze groep waar we toch uh, genoeg kwaliteit hebben dat we weer hoge ogen kunnen gaan gooien. Alleen, uh, ja, wat je zegt, we, we moeten nog stappen maken. Een bijdrage was dat van Floris van Horn. We gaan naar de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen. Edwin Cornelissen, die keek vanavond naar de meerkampfinale bij de vrouwen. Nog verrassing uitgekomen, Edwin? Nou, het is min of meer volgens verwachting verlopen... in die zin dat uh, de Amerikaanse dames Biles en Ross... Simone Biles en Kyla Ross... Uh, ja, ook in de kwalificatie de beste waren. En uh, ja, het leek er al op alsof die strijd tussen hun zou gaan. Een Amerikaans onderhondje dus. Het werd ook wel erg makkelijk gemaakt bij het onderdeel Balk. Het voorlaatste toestel. Toen uh, vielen er twee Chinezen vanaf en een uh, Roemeense. Dat waren het, uh, alle drie concurrenten van uh, de Amerikaanse dames. Dus ja, toen was de strijd wel min of meer beslist. Dus wat het uh, alleraardigste van de strijd was... dat was eigenlijk het uh, minime verschil... Tussen Biles en Ross. 16.000ste van een punt met alleen vloer nog te gaan. Uh, maar ja, dat is een toestel wat uh, Simone Biles wat beter ligt. Dat is een uh, meisje met een enorme spierkracht. Het is een gedrongen, uh, ja, typische Amerikaanse mm -hmm. Turner zou je kunnen zeggen. Ala Sean Johnson, uh, Gabby Douglas lijkt ze ook wel een beetje op. Waar die uh, Kyla Ross uh, juist lang en sierlijk is, een beetje zoals Nastia Luken. Maar goed, die Simone Baals die beheerste uh, de vloeroefening het beste... en uh, won uiteindelijk afgetekend het goud... voor dus Kyla uh, Ross, die het zilver pakte... en Mustafina, de Russin, die uiteindelijk het brons pakte. Ja, er was ook nog een Nederlandse deelname. Noël van Klaveren, hoe deed zij het? Nou, ze had het in de kwalificatie natuurlijk fantastisch gedaan. Twaalfde klassering neergezet daar. En echt overtuigend uh, opgetreden. Maar in de finale ging het uh, niet echt naar wens. Ze begon op brug en uh, daar was eerst een hapering. Vervolgens een val. Een hele lage score van uh, 10,6. Nou, dat, uh, daar hoef je niet mee aan te komen in de meerkampfinale. Vervolgens moest ze naar balk en viel ze ook nog eens vanaf. Dus dat was een dramatisch begin van de wedstrijd. Ja. Uh, en uiteindelijk als we de balans opmaken moeten we constateren... dat ze op drie van de vier toestellen minder was dan in de kwalificatie. Dat, het, dat ze drie punten minder heeft gescoord... Dat en dat ze plaatsen is gezakt. Ja, dat is natuurlijk de vraag waar het nou precies aan gelegen heeft. We gaan het er zo eens eventjes voorleggen. Maar ja, volgens haar en haar coach eh, had het in ieder geval niet met spanning te maken. Maar eh, meer met bijvoorbeeld dat, er, dat ze te veel energie heeft. Dat ze te graag wilt, eh, wil en dat ze daardoor zichzelf een beetje voorbij eh, loopt. Bijvoorbeeld op brug, dat ze dus iets te veel energie geeft. Dat zal ze nog wat beter moeten leren doseren. Uiteindelijk wordt ze twintigste. En ik vroeg haar natuurlijk waar het nou precies misging. Ja... Ik uh, weet niet wat er op rug gebeurde, um, ik ging met goed gevoel, uh, begon ik met mijn oefening, ging ja, hartstikke goed. Uh, ja, mijn jegen was erg goed, maar uh, daarna uh, zette ik hem te hard in voor de handstand en ja, toen ging ik er al overheen en toen was het wel van, uh, ja en nu? Ja, totaal mislukt eigenlijk, hè? met een 10-6, ja dan is dat al helemaal uh, een beetje vechten tegen de bierkuin natuurlijk, de rest van de wedstrijd. Ja inderdaad, het was heel erg balen, dus, uh, ik baalde heel erg van mijn oefening, maar ja, je moet toch door. Je moet door met balk, ja dat lijkt me dan ook het meest ondankbare toestel om door te gaan, hè? Ja, dat is lastig natuurlijk. Ja, maar op zich was ik best wel tevreden met balk. Wel nog één val, maar op zich wel tevreden gewoon hoe ik het afgemaakt heb. Ja. Uh, vervolgens, ja, eigenlijk je twee beste toestellen, vloer en sprong, daar ben je denk ik wel tevreden over. Ja, we zijn heel tevreden dat ik het heel goed afgemaakt heb. Ja, vloer was ik gewoon heel erg tevreden over en ja, sprong was super dat het weer gelukt is. Ja. Met wat voor gevoel kijk jij nou terug op die meerkampfinale? Uh, nou, aan de ene kant uh, ben ik heel erg tevreden. Over uh, nou, prestaties maakt me eigenlijk niet uit, maar het is wel heel geweldig dat ik hier al sta. En ja, uh, ja het is lastig natuurlijk, want woesten ging het zo goed. Twaalfde en dan nu 20e, dat is wel wat minder. Kan je er een beetje de vinger achter krijgen? Had het met spanning te maken of iets anders? Nou, niet echt spanning. Het is natuurlijk wel heel groot allemaal. Veel publiek en fans en het is hartstikke leuk. Zenuwachtig was ik niet. Ja, je had eigenlijk ook niks te verliezen natuurlijk. Nee, de ronde is toch gewoon lekker turnen, maar helaas kwam het er niet helemaal uit. Ja, een mislukte finale dus in dat opzicht. Maar uh, toch wel belangrijk denk je in jouw carrière dat je het een keer meegemaakt hebt. Ja, zeker. Ik heb in één jaar heel veel wedstrijden geturnd. En zeker in uh, EK en een WK in een jaar. Dat is echt helemaal geweldig. Ja. Je hebt natuurlijk ook naar de ontknoping zitten kijken hè, met die Amerikaanse dames. Wat vond je ervan? Ja, ontzettend gaaf en ze zijn echt ontzettend goed. Ik uh, gun het ze echt, ja. Die baals die uh, maakten het natuurlijk af op, uh, op vloer. Dat is een enorm vaatje buskruid als je die ziet springen. Ja, dat is echt een springveertje. Het ziet er echt heel gaaf uit, ja. Is dat een ja. beetje wat je ook uh, voor ogen hebt als jij op die vloer actief bent? Ook de uitstraling, de presentatie, het zelfvertrouwen wat ze uitstraalt? Ja, wel een beetje hetzelfde. Ik zie mezelf ook wel een beetje erin. Ze heeft ook natuurlijk veel power en dat, dat heb ik ook in me. En uh, ja, echt heel erg gaaf dat zij uh, wereldkampioens geworden. En wat jou betreft? Hoe nu verder? Hoe nu verder? Ja, ik, uh, ik heb nu nog meer zin om te trainen natuurlijk. En uh, nieuwe kansen en volgend jaar gaan we er weer tegenaan. Nu is het gewoon uh, heel hard werken aan mijn moeilijkheid, aan mijn moeilijkheid. en uh, stabiliteit. Uh, dat wordt al beter. Maar uh, daar ga ik hard aan werken. NOS Langs de Lijn met Ronald Boot. I got my ticket for the long way round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 Was dat? We gaan terug naar het voetbal van vanavond. Uh, FC Twente won uit bij Kambuur met 1-0. En daardoor blijft FC Twente koploper. Een krappe overwinning. Uh, het zegt veel over de krachtsverschillen in de Eredivisie. Die waren helemaal niet zo groot, ook vanavond niet. Jan Roos praat na met de maker van de enige goal... Luc Castaños van Twente. Um, matchwinner, Luc. <laughs> ja, matchwinner. En uh, belangrijke drie punten, denk ik, vandaag. Pardon. Maar het is altijd lekker, toch? Ja, zeker. Als de spits scoort, is het altijd lekker. En uh, ook op een belangrijk moment natuurlijk. Ik zei in mijn commentaar, echt een goal. Uh, ja, goede loopactie. En uh, ja, ook een goede bal op uh, goede snelheid van Quincy natuurlijk. En uh, ik moest eerst een beetje overheen stappen. Maar dat uh, kon we goed afmaken. Mooi buitenkant schoen, verre hoek. Klopt, ja. Heeft er goed geanalyseerd. Genieten dan, hè? Ja, was een goede goal. Ik vond jouw ontlading ook uh, uh, mooi om te zien... Was de goal voor jou persoonlijk ook belangrijk? Tuurlijk, zoals ik zeg, Spits, als hij scoort is hij altijd blij. En, uh, ja, voor mij was het uh, iets uh, specialer, denk ik. Want uh, Groningen, bal op de paal, een aantal wedstrijden niet echt gelukkig in, uh, in de afwerking. En uh, als ik nu op een belangrijk moment uh, ja, drie punten naar huis kan meebrengen, is, uh, is mooi, denk ik. Waren jullie al voorbereid dat het een vechtwedstrijd zou worden? Ik denk in de eerste helft dat we gelijk zijn voorbereid. En uh, ja, Kambu zet ons goed vast. We hadden het moeilijk. Steeds de laatste pas uh, was niet goed bij ons. En uh, ja, dat moet wel beter, denk ik. Koploper en nog steeds koploper. Uh, hoe prettig is dat, Luc? Het is fijn, maar uh, ik denk dat het nog heel vroeg is om wat te gaan zeggen. Maar wat, hoe schat jij de kansen van Twente in? Dat is een mooie vraag. Waar staat Twente nu? Ja, Twente staat met een uh, ja, goed team. En uh, veel jonge spelers. Veel talent. En, uh maar ja, zoals ik zeg, is het nog vroeg om uh, dingen te gaan zeggen. Een mooie avond, hè? Zeker een mooie avond. En dat zijn Lucas Stagnos, te maken van de enige goal bij Cambuur FC Twente. Twente wonders met 1-0. U wordt hem in gesprek met Jan Roels. Op de persbijeenkomst in aanloop naar de wedstrijd vitesse Feyenoord maakte Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, een getergde indruk. Hij reageerde op berichten in de media... dat hij er in de kleedkamer niet al te best op zou staan. En bovendien ging Koeman in op de kwestie de vrij... die in zijn vrije tijd privé-trainingen volgt. Ja, Ronald, kan jij in uh, betrekkelijke Jip en Janneke taal eens uitleggen... Um, als supporters altijd roepen, uh, werken voor je geld, olé, olé. En een van jouw spelers neemt er een bijbaan bij. Waarom dat nou eigenlijk een probleem is? Goed dat je die vraag stelt, want een uh, hoop mensen hebben daarop gereageerd. En die begrijpen blijkbaar niet waar het om, om draait. Wij hebben een programma in een week waarin we van alles en nog wat doen. Uh, veldtraining, krachttraining... En ook vorig jaar uh, waren, uh, en dat heb ik toen ook als voorbeeld gesteld... en dat heb ik toen ook dit seizoen gecommuniceerd naar de groep dat dat niet kan... waren Tony en Boëtius uh, bij derden op onze vrije dag krachttraining aan het doen. Nou, dat geeft al aan waarvoor hebben wij een vrije dag? Dat je uitrust en herstelt. Want wij hebben onze woensdag als meest conditionele uh, trainingsdag... Plus krachttraining in de ochtend. En later raakt... Boeetje is helaas geblesseerd. En dat kan best zo zijn dat door de vermoeidheid... die wordt opgebouwd, dat hij daardoor geblesseerd raakt. Dus wij hebben een dusdanig programma... dat wij zeggen... dit is ons programma, plus de dinsdag is de vrije dag. En wij hebben niets tegen... spelers die extra's willen doen. Dat is heel positief. Dat doen wij al met spelers op het veld. En als spelers daaromheen... momenten willen om extra dingen te doen aan kracht of voetenwerk... of wat het ook allemaal mag heten, moet dat in overleg met de club. Want wij moeten weten wat deze speler doet. Want voor degene waar die heen gaat, is het heel interessant... dat hij uh, poppetje A op zijn praktijk krijgt. Dan uh, loopt hij weer mee te pronken. Nee, Stefan de Vrij, concreet te zijn, ging op maandagmiddag... krachttraining doen en voetenwerktraining doen terwijl wij zondags 90 minuten spelen. We hebben maandagochtend een herstelochtend. En dinsdag is vrij. En dan moet je niet op maandagmiddag... want in ons optiek, en niet in mijn optiek... want ik heb er nog niet eens het volledige verstand ervan... maar wel de mensen en de capabele mensen die wij binnen Feyenoord hebben... zeggen dat kan niet. Dus wij moeten A, weten of het gebeurt. Twee, weten we, wat ze doen. En dan in overleg, in communicatie kunnen we zeggen, het kan wel of het kan niet. Boekenwijk is wel begonnen trouwens vorige week. Ik weet niet of ik uh, Jip en Janneke aardig... Uh, <lacht> nou, daar kom je toch aardig mee weg uit, of niet? Uit, uit, uitgelegd <lacht> heb, maar dat is het. Wij willen weten. Want herstel vrijdag is ook training. En ons programma, wat wij aanbieden aan de spelers... is in mijn optiek voldoende om je, om je goed te ontwikkelen. Want je hebt de lat hoog gelegd, maar dan moet iedereen wel doen wat er gezegd wordt. En, ja, maar... maar. Ik ben geen andere trainer. Uh, het wordt nu ineens uh, wordt dat uitgelicht uh, dat ik kritiek op spelers heb. Uh, Oké, okay, ik zou best uh, bij momenten met teleurgesteldheid... misschien eens ietsje meer en ietsje rustiger kunnen zijn. Oké, okay, daar probeer ik wel mijn best in te doen. Het lukt niet altijd. Het lukt soms. Maar het lukt niet altijd. Maar, maar uh, wat, wat er wordt beweerd is, is absolute onzin. En, en ook... In de jaren dat het goed ging heb ik Ron Vlaar ook wel eens geprikkeld. Uh, heb ik Kidetti misschien wel het meest van iedereen geprikkeld. En toen was het allemaal mooi, want dat had Feyenoord nodig. Ze waren jong. En uh, excuus van, ja, we zijn jong, we hebben tijd nodig. Eindelijk iemand die het. En nu wordt het tegen me gebruikt. Oké, okay, klaar. Ja, kritiek hoort bij de top, toch? Ja, en zeker bij Ronald Koeman. Het is vanavond een echte Ronald-show. Ronald Koeman en Ronald van der de Geer. dat only a fool would say that. De Nederlandse mannenvolleybalploeg heeft zich in Almere geplaatst... voor het laatste WK-kwalificatietoernooi. Dat wordt begin volgend jaar gehouden. Oranje won vanavond redelijk makkelijk van Zweden. 3-0 werd het. Eerder deze week versloeg Oranje al Israël en Wit-Rusland. Joris Kreugel praat na met speler Gijs Jorna... en bondscoach Edwin Benne. Nederland wint ook de derde wedstrijd. Het de eerste set was nog wel redelijk pittig voor ze. 36 34. Maar uiteindelijk ging het toch allemaal vrij gemakkelijk. En er is ook zeker veel meer sfeer in de zaal afgelopen... De week was het heel rustig, maar vrijdagavond misschien dat mensen vrij zijn om zinnen om even naar de mannen te komen kijken. Speler Gijs uh, Jorda, eigenlijk een vrij uh, rustig avondje tegen Zweden. Kijk, daar hoopten we natuurlijk al een beetje op. De eerste set verliep nogal wat stroef. Ja. Als het even tegen zit, dan verlies je de eerste set ook nog en dan moet je weer aan de bak. Maar ja, na de eerste set ging het los. En, uh, het was leuk dat er wat publiek zat, dus dat brang wel wat uh, sfeer met zich mee. En, en Edwin Benne, bondscoach van de mannen. Kijk jij vanavond tegen de wedstrijd aan? We spelen toch met een paar jongens die wat minder aan bod gekomen zijn. Die, die kunnen na de eerste set ook vrij uit van gaan volleyballen. Dus dat, uh, dan wordt het hele team blijven. Dus vandaar die, uh, die goede stemming. Okay, kunnen jullie hier nou eigenlijk ook een beetje voor opladen? We keken er wat tegenop. Tegen Zweden? Maar... Nou, tegen, tegen, tegen, planen, toernooi. Tegen, de, tegen het toernooi. Ja, okay. kort, na het, uh, kort na het EK natuurlijk. En het zijn gewoon vijf wedstrijden op een rij. En dat is, niet, ja. uh, dat is niet mis. Maar goed, ik moet zeggen dat het eigenlijk wel gaat. We spelen redelijk ontspannen. En uh, we winnen onze partijen tot nu toe uh, jo, redelijk gemakkelijk. Het kan altijd beter. Maar... We staan er toch weer. En uh, dit team is toch wel uh, in staat. Ik vond ook gisteren tegen Wit-Rusland. Dat het team echt heel geconcentreerd was en er alles aan doet om, om goed te volleyballen. We beseffen dat we niet het allerbeste volleybal spelen op dit moment. Dat heeft ook altijd met de tegenstander te maken? Hè? De tegenstander heeft ook met de lange zomer te maken. Het heeft ook met het EK te maken wat we, wat we vorige week hebben afgesloten. Straks eigenlijk echt het grote wek, de laatste WK kwalificatieronde. Ja, dat is in januari. Uh, Dan gaan we natuurlijk uh, naartoe Andere koek. Dat is andere koel. Kijk, de top van Europa is daarbij om een plekje te veroveren op het WK. Dus dat zal, dat zal een zware opgave worden. Maar ja, met ons team is er heel veel mogelijk. En, uh... Want hoe acht jij je kansen eigenlijk bij de WK kwalificatie voor de volgende? Uh, ja, we zullen niet als favoriet erheen gaan. We zullen als underdog gaan. Maar, ja, dan zullen we al zien waar het eindigt. Uh, het EK was gewoon een teleurstelling. Daar hebben we ja. het laten liggen in de pool. Uh, maar daarvoor hebben we wel bewezen dat we van grote landen kunnen winnen. We moeten alleen zorgen dat we dat... Niveau een lange tijd kunnen vasthouden en dat kunnen we nog niet. Laten we eerst even kijken naar deze week. En daarna gaan we terugkijken op de zomer, evaluatie doen. Boskoos kijkt toch altijd vooruit ook? Hè? Ja, ja, ja, natuurlijk. Geris vooruitzien. Hè? Dat klopt, maar dat hou ik even voor mezelf. Kijk, trainen hè? Ja, dat sowieso. Kijk, we gaan volgende week weer terug naar de clubs. En uh, is ook wel even goed denk ik, na toch een lange zomer met heel veel reizen en heel veel spelen. Ja, dan is het ook wel fijn als je even weer uh, rustig thuis een paar dagen kan zijn en uh, vijf minuutjes om de hoek uh, traint. En, uh, de wedstrijden dichtbij speelt zonder die verre reis. Denk je ook dat Nederland op een WK thuis hoort? Ja, ik denk dat we nou thuis horen. weet Ik niet of dat het uh, is. Maar wij hebben zeker. Dat Nederland een kans, moet spelen. Dus ik heb een kans naar te horen en ik vind dat wij moeten spelen. Ja. Maar dat is voor de ontwikkeling van dit team goed. Zoals de World League goed is, zoals het EK zelf uh, goed is wat we hebben gespeeld. Maar het is niet zo makkelijk. Het is niet zo dat, we, ja, dat wij vinden dat we daar thuis horen op basis waarvan. Het is op basis van goed zijn, op basis van kwaliteit, op basis van winnen. En dat moeten we dus ook leren. Dus ik, ja, je hebt er recht op als je dat kwalificatietoernooi hier nu winnend afsluit. En het volgende ook weer kwalificeert. Dan hoor je daar. En uh, ja, daar gaan we alles om doen. Maar eerst nog even de Oekraïne. Ja, natuurlijk willen jullie hier het toernooi goed afsluiten. Ja, en Roemenië? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk ook geen uh, hoofdvliegers. Maar je ziet wel, kijk, het publiek komt steeds meer. En het is weekend. En uh, ja, we spelen ook voor het publiek. Die moeten ook een leuke dag hebben. Net als wij eigenlijk. Gijs Jorna was de laatste. Daarvoor hoorde Edwin Binnen in een bijdrage van Joris Kreugel. Juri van Gelder staat morgen bij de Wereldkampioenschappen Turnen in Antwerpen in de ringenfinale. De zoveelste eindstrijd in zijn lange carrière. En toch is het iedere keer voorafgaand aan zo'n grote finale: weer zoeken naar de juiste balans tussen spanning en ontspanning. Fysiek, maar vooral ook mentaal. Zoals hij zelf na de kwalificatie zei. Ik ben heel lekker relaxed en uh, ik moet gewoon. Veel uh, opzichter van Gelder's dus moeten gewoon een grap van, van tevoren verteld worden. Gewoon lekker relaxed. Ja, Juri van Gelder, als we zo beginnen, dan vraag je er natuurlijk een beetje om. hè? En dan volgt nu de tweespraak. Twee spierbundels hangen in de ringen, zegt de ene spierbundel tegen de andere. Weet jij nog wat links en rechts is? <tie> Grappen maken om ontspannen te blijven. Dat klinkt natuurlijk komisch, maar er zit ook wel een ondertoon in. Want uh, in het verleden is het wel eens misgegaan... met die balans tussen spanning en ontspanning voor een grote finale. Nou, ik heb uh, de afgelopen uh, periode even wat dingetjes op een rijtje gezet. En uh, ja, ik ben altijd wel gespannen voor een wedstrijd. Bij mij is dat altijd wel gezonde spanning. Uh, hè, dat geeft uh, adrenaline. Maar ik heb het afgelopen uh, uh, tijdens de training ook zelfs uh, gemerkt... dat ik, uh, ja, je kan ook jezelf te veel uh, spanning geven en te veel adrenaline. Kijk, ik uh, heb dat gemerkt omdat ik, uh, um, ja, ik zeggen, een wedstrijd in, uh, in Hongarije en tijdens een van de laatste trainingen uh, ja, begon ik echt te trillen uh, tijdens mijn oefening. Ik dacht: hoe kan dat nou joh? Want ik, uh, ja, ik ben gewoon sterk en uh, normaal gesproken is dat nooit. En uh, toen ja, waren we er eigenlijk achter gekomen dat ik uh, eigenlijk te veel adrenaline aan het opbouwen was. Dus je moet jezelf afremmen. Ja, misschien is dat wel het goede, het goede woord. Maar uh, ik moet vooral gewoon uh, rustig blijven... en uh, niet te veel uh, ja, in die tunnelvisie zetten van... Uh, het moet en ik kan en ik ga het doen. En ik moet gewoon lekker ontspannen blijven. Dus daar gaan we weer. Twee spierbundels hangen in de ringen... zegt de ene spierbundel tegen de andere. Ben jij ook zo in je element? Wat kun je verder doen om te voorkomen dat je te zeer de spanning voelt? Dat is een mentale kwestie en daarbij krijgt Jury de hulp van Marco Hogerland, zijn mental coach. Die leert hem bijvoorbeeld om zijn oefening snel een plaats te geven. Ja, het begint natuurlijk bij altijd weer nadenken, wat heb ik gedaan? Op welke wijze heb ik die wedstrijd beleefd? Waar ging het goed, waar ging het fout? Nou, dat is Jury uh, zo ervaren in dat hij zelf altijd met zijn analyses komt. Dat is het mooie van het verhaal. En dan vervolgens ga je kijken hoe je op een andere wijze je voor kan bereiden. Dat is een grap en een rol, zei je net. Ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Je moet, je moet heel goed voorbereid zijn. Dat betekent dat je de oefening perfect in je hoofd moet hebben. Uh, en dan komt het punt van hoe vaak moet ik dat in mijn hoofd herhalen van tevoren? Hoeveel dagen van tevoren? Hoe ben ik ermee bezig met je podium training, Dat hele verhaal, ja, dat moet hij volledig onder controle hebben. En dat blijft, omdat je maar heel weinig echte toernooien draait... Ja, blijft dat altijd zoeken. Ja. Dus het is een enerzijds kwestie van uh, ja, toch in je hoofd mee bezig zijn met die oefening... maar ook weer niet veel. Nee, je moet ook het leven wat je normaal leidt ook blijven leiden. En dat is bij zo'n toernooi altijd ingewikkeld. Nou, Viori gelukkig al behoorlijk wat ervaring... maar voor jonge jongens is dat nog anders. En wat je gewoon ziet is dat je uh, bij zo'n toernooi... eigenlijk je anders gaat gedragen dan dat je normaal thuis of bij een normale wedstrijd doet. Uh, dat is de kunst van hoe blijf ik nou mezelf in een absurde situatie. Ja, kijk, um, om, om ontspannen te blijven is het voor mij denk ik het, het handigste. of tenminste ben ik erachter gekomen dat het voor mij gewoon het, het makkelijkste is om uh, ja, blijven te communiceren eigenlijk met de rest en niet uh, eigenlijk ja, je mond dicht te houden en, en constant maar naar die ringen te blijven kijken. En het gaat er met name om zeg maar uh, als we met de finalisten of laten we zeggen, als we naar het wedstrijdtoestel toelopen. want dan natuurlijk ga je de, de, de allergrootste spanning opbouwen. Ja. En uh, dat moet ik gewoon een beetje binnen de perk zien uh, te houden. Dus ik heb nog steeds geen muziekje of een, uh, of een, uh, een filmpje of zo. Het is gewoon zo van uh, ik ben goed getraind. Ik weet dat ik het kan. Dus ik moet gewoon relaxed mijn oefening turnen. Even kijken. Hebben we er nog één? Twee spierbundels hangen in de ringen, zegt de ene spierbundel tegen de andere. Ring, ring. Relax blijven terwijl de ogen van Turnend Nederland op je gericht zijn. Dat is moeilijk. En daarom gaat het dus ook in de aanloop naar zo'n finale. Volgens coach Bram van Bokko. Iedereen verwacht wat van Jury. We, we ja. willen met name onderhand weer eens een keer, zo wordt het dan gezegd, een medaille zien. En daarmee neemt de druk toe. Terwijl ja, het is turnen, je staat bij de beste acht van de wereld. Een medaille halen, dan moet je gewoon een aantal dingen op het juiste moment goed doen. Dus hij moet vooral niet gaan nadenken over het resultaat, over consequenties? Nee, nee dat, dat levert het gewoon niet op. Want daarmee leid je je af van je taak. Je moet gewoon uh, je ding doen zoals je het altijd doet. Waarin hij in de kwalificatie ook gewoon uh, heel erg goed geslaagd is. Want hij had een hele scherpe oefening. Uh, en dat moet hij in de finale nog een keer doen. Nou, en dan tot slot. Twee spierbundels hangen in de ringen. Zegt de ene spierbundel... Tegen de andere? Uh, nou, nou, doe het allebei uh, tegelijk symmetrisch en uh, dan komt die gouden plak vanzelf weer binnen. <applacht> Jullie Vergelder was de laatste in deze bijdrage van, of de enige eigenlijk ook in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. <tied> Sam en Dave waren dat. We gaan nog even naar uh, Dwight Lodeweges. Hij is de trainer van Cambuur. Dat met 1-0 verloor van uh, FC Twente vanavond. En Jan Roos praat met hem. Wat kun jij je ploeg kwalijk nemen? Ik denk dat we die drie, vier kansen in de eerste helft... hadden we er één of twee van binnen moeten schieten. En dan hadden we het ons een uh, stuk makkelijker gemaakt. Maar voor de rest niet veel. Nee, werd goed gevoetbald, zeker in de eerste helft. Tweede helft een beetje uit positie. Moesten jullie geforceerd naar die gelijkmaker toe? Ja, dan moet je, moet je heel hard gaan werken en uh, dan moet je eigenlijk wat risico's. Dan uh, loop je inderdaad uit positie soms en dan krijg je als je niet kijkt, krijg je er nog een paar tegen in de, in, de, in de tegenaanval. Maar in de eerste helft inderdaad goed gespeeld, goed onder controle, misschien op de eerste minuten van de wedstrijd na. Maar uh, daarna ook gewoon de kansen gecreëerd en eigenlijk het, het, het, het, het veldspel namen we eigenlijk over. We werden dominanter. Maar ja, uiteindelijk sta hij wel met lege handen. Ja, dat is hartstikke tragisch eigenlijk. Ja. Dat, is, uh, dat is heel jammer. Maar wel trots op het ploegje. En je merkt ook aan het publiek hè, dat we het gewoon goed gedaan hebben. Die, uh, die zijn eigenlijk wat dat betreft tevreden. Het een mooie voetbalavond op de vrijdagavond. Prachtig hè? Maar dat zei Alfred ook nog na afloop. En uh, de heer Jansen zo van... Uh, dat was een heel mooi potje. Een heel spannend potje. Kon alle kanten opvallen. Dus wat dat betreft wel promotie voor het voetbal. Maar het is voor ons wel jammer dat we er niks aan overgehouden ja. hebben. Uh... Hoe bereid je je ploeg nou verder voor na dit verlies op de volgende wedstrijd? Ik bedoel twee keer achter elkaar. De Friese derby verliesje je, nu thuis tegen Twente. Dat zijn toch even tikken. Er zijn wel tikken, maar in beide wedstrijden eigenlijk... Uh, nou, of de betere ploeg geweest. Maar ik bedoel, wel meegevoetbald, wel meegedaan. We hebben nog steeds heel weinig goals tegen. Kijk, als we nou twintig goals tegen hadden... dan ga je ongerust maken. Dan denk je, ja, maar dat, uh, we moeten misschien wat anders doen. Maar zoals wij nu voetballen, dan gaan wij gewoon meedoen. Wij willen, wij willen spelen. Dankjewel. Graag gedaan. Dwight Lodeweg is de trainer van Cambuur. Zijn ploeg verloor dus met 1-0 van FC Twente. Het was wel in Leeuwarden. In de eerste divisie werd ook nog een voetbal. Dordrecht versloeg Telstar 4-3. Volendam won van Os 3-1. Fortuna Sittard MVV 0-1. Limburgse derby. Eindhoven en Bos 3-2. En Almere tegen VVV werd 2-2. Aan kop gaat nog steeds FC Dordrecht. 23 uit 11. Gevolgd door Willem 2. 20 uit 10. En ook Eindhoven heeft er 20. Maar dan uit 11. Dat is het einde van deze Langs de Lijn. Morgenmiddag zijn we er om half vijf met het Sportforum. Met uh, even kijken, David Ent, Chris van Nijnatten en Thijs Sonneveld. En gepresenteerd door Robert Mederen. En er staat nog een bericht in over de Spaanse primaire division. Uh, Villarreal won voor eigen publiek in El Madrigal met 3-0 van Granada. De club uit Valencia klimt daardoor naar de derde plaats. En ook nog uh, Bundesliga... Even kijken, daar speelde Hannover en Hertha BSC 1-1 gelijk. Hannover bleef daardoor vier op de ranglijst voor Hertha. De Berlijnse club die wordt geleid door de Nederlander Jos Luhukai. En ook nog tafeltennis op de EK heeft Nederland in de eerste ronde... van de landenles het verloren van Gastland Oostenrijk 1-3. Lee Jiao won een partij, maar Linda Kremers en Brett Eerland renden het niet. Vervolgens moest ook Lee Jiao buigen. Nederland speelt zondag om plaats 9 tot en met 12 en begint dan tegen Spanje. Nogmaals, David Dent, Chris van Nijland en Thijs Zonneveld... Eh, gepresenteerd door Robert Mede morgenmiddag om half vijf in het Sportforum. En eh, met het oog op morgen is het volgende programma tussen 11 en 12... straks gepresenteerd door Thijs van de Brink. Nog een prettige avond.